8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Belastingdienst en DigiD zijn weer bereikbaar. De websites van de diensten lagen ongeveer vier uur lang plat... door DDoS-aanvallen. Veel mensen konden sinds vanmiddag geen belastingaangifte doen. Door de aanval op DigiD konden mensen niet inloggen op Mijn Overheid... en diensten van bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Bij een DDoS-aanval wordt er zoveel verkeer naar een website gestuurd... dat hij overbelast raakt.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 De dominee raakte door de mishandeling half verlamd... en kan moeilijk lopen en staan. Na 66 jaar pophistorie te hebben geschreven... verdwijnt de gedrukte versie van het Britse muziekblad Enemy. De New Musical Express. Vrijdag verschijnt de laatste editie en daarna gaat Enemy online verder. Het tijdschrift kwam in 1952 als eerste in Groot-Brittannië met een hitlijst. Dan het weer nog, vanavond en vannacht klaart het op... en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen buien, af en toe zon, het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen de afrit Lochem en de afrit Reize 3 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. Kunststof. Jos van Veldhoven is vandaag uh, onze gast. Hij neemt na 35 jaar afscheid als artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. En ik beloofde u een, uh, een variant van de Matthäus-passie, die ik heel graag aan u wil laten horen. Ik kende natuurlijk uh, Jan Rot en Tango Extremo. En Jan Rot hangt nu aan de telefoon, moet zo dadelijk de bühne op uh, in Haarlem. Dag Jan Rot. <laughs> dat is wel meteen echt het ruigste stukje uit het Tango. Is meteen. dit het ruigste stukje? Ja, we hebben dat, uh, je kent de film Jesus Christ Superstar. En dan speelt uh, Mark Volman, die speelt daar een hele... zo'n dikke Herodes aan, ja, het, ja, ja. Uh, aan het zwembad. En dat heb ik eigenlijk in dit koraal... Een beetje meer uh, erin gezet. Wat betekent de Matthäus Passie voor jou, Jan Rot, als muzikant? Uh, ik denk hetzelfde als voor uh, Jos van Veldhoven. Hmm. Uh, gewoon het mooiste, het grootste muzikale meesterwerk uh, uit, uit de westerse beschaving. En ik probeerde net uh, uh, de blik van Jos van Veldhoven te lezen... nadat we dit hadden ingezet. Kon het niet helemaal goed lezen, Jos van Veldhoven? Nou, kijk... <laughs> Ja. <laughs> uh, weet je, er is een heel mooi Japans spreekwoord. En dat zegt... Uh, het doet er niet toe langs welke kant je de berg beklimt. Ieder doet dat vanuit zijn eigen dal, vanuit zijn eigen achtergrond, zijn eigen wereld. Maar je komt uiteindelijk op dezelfde top uit. Dat gevoel, moest ik aan denken toen dit fragment worden. <laughs> ja. Dus Jan Roth zal me niet kwalijk nemen dat dit niet de route is die ik <laughs> zelf zou kiezen. Nee, maar ik vind het een hele terechte uitspraak. Heel mooi. Wat ik ook altijd roep, van jongens, het is niet of, uh, of, of zo. Ik bedoel, het gaat niet boven de, boven de, de oorspronkelijke Duitse Matthäus. En ik heb ook in nare gezeten. Dus prachtig. Maar er zijn inderdaad andere wegen om hem ook te, te beluisteren en te spelen zelfs. Ja. ja, want jij toert nu toch ook al meer dan tien jaar, toch, Jan? Met je eigen Nederlandse vertaling door nee, het land. De, nee, nee, ik, heb, ik, niet. ik was altijd alleen maar de, de hertalen. Pas de, de laatste paar jaar doen we dat inderdaad in de tango versie. Ik, ik zei uh, dat je met een quintet dat doet en met twee uh, solisten. Mm -hmm. En, dan, uh, en ik, ik doe de rol van uh, evangelist als verteller, maar ik zing hem niet. Ik, ik spreek hem dus. En dan, Tussendoor is die muziek... Ja, dat, dat, dat maakt het weer uh, heel, heel anders. Als je uh, Petrus dat al die tijd bij het vier tom. Hij keek een dienstmeisje naar. Ze wees. Jou ken ik, jij hoort bij die Jezus uit Galilea. Dus, uh, ja, het is uh, een zekere matthäus kennen hoort um, dan wel het ritme van de evangelist en, ja. en, en noten. En uh, ja, dat, dat werkt ook heel goed. Na afloop zit ook iedereen... Uh, bij, bij mij heb ik dan het voordeel uh, dat ze op halve wegen gaan denken van... Jeetje, er is zoveel veranderd in die tijd, misschien loopt het wel goed af. <laughs> <tog> en dan komen ze toch weer van een koude kermis thuis. Uh, ja, nee, dat is... Uh, Jezus is niet voor niets gestorven in, de, in, in het verhaal van de Matthäus. Uh... Ik vind nee, jou wel ja. stoer, Jan, dat je nu aan de telefoon bent, want je moet echt zo het podium op, toch? Kwart over acht. Ja, over, uh, om kwart over acht, ja. Dan, maar ik heb mijn pak al aan. En dan loop ja. ik zo meteen. Uh, gaat het ineens over de jaren tachtig en zo. Uh, rot is overal. Rot en rol, toch? Ja, ja, ja. Nou, ik wens je veel plezier en succes. Dank je wel. Uh, en dan gaan we naar jouw uh, Matthäus Passie. Die nemen we er ook bij. Dank je wel. Heel goed. Dag. Dag. Jos van Veldhoven. Ja, dit hadden we niet van tevoren besproken. Het was een verrassing. Nou, ik, ik ken Jan, want we hebben wel een soort samen zitten discussiëren over die hertaling die hij heeft mm -hmm. gemaakt van Matthäus Passie. Ja. En dan worden we het ook niet helemaal eens. Want ik, ja, ik, men zal mij niet kwalijk nemen dat ik zo verknocht ben. Aan, aan het origineel. Uh, aan het origineel. origineel uh, en graag dicht bij Bach blijven. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk toch... Uh, toch uh, nou ja, precies wat ik zeg. Het is, uh, je, je merkt dat de muziek van Bach... Uh, zoveel lagen en kwaliteiten heeft... Dat, het, dat hij zich nooit herhaalt. Je hoeft bij Bach eigenlijk nooit bang te zijn... Uh, dat het saai wordt omdat je voor de zoveelste keer doet. I iedereen haalt er weer nieuwe dingen uit en voegt er nieuwe dingen aan toe. Ja. En, en dat uh, zijn er nog wat, nogal wat, hè? want je hebt allerlei varianten. Amazing varianten is nu geloof ik ook een, een DJ die zich uh, er, erover heeft ontfermd. Tango, een, een kinder uh, passie Maar zijn er grenzen wat u betreft? Nou, ja, ik. Het voelt toch een beetje als een hype die de laatste jaren is ontstaan. Het is ook heel, heel apart dat het dus, uh, de liefde voor, voor Bach en zijn muziek... onuitputtelijk is gedurende drie weken voor paas, maar dan ook op zaterdag om vier uur ophoudt. Dat is eigenlijk een heel gekke <lacht> figuur. Want ik bedoel, drie weken later uh, heb je even mooie muziek... in de vorm van uh, het paasoratorium of kantates uh, of, uh, of concerten. Maar dat is dan weer veel moeilijker... om zoveel mm. mensen op de been te kijken. Dus dat, dat is toch... ja, Het is ook een soort uh, golf waar we op zitten, denk ik. Ja. Uh, die wel weer overgaat... en waar weer een nieuwe vergolf in de plaats komt. Het uh. is eigenlijk heel... heel Heel uh, interessant, hè? Als je nou bedenkt... dit is nu wat we net hoorden van Jan Rot is natuurlijk actueel, dat heeft mm -hmm. hij onlangs gemaakt. Mm -hmm. Maar als je nou gewoon zelfs in de klassieke muziek blijft... en je kijkt 50 jaar terug... nou, dat is onvergelijkbaar hoe wij nu Bach uitvoeren... of 50 jaar terug. Dan weet je niet wat je hoort. En als je dan weer 50 jaar terug gaat dan is het weer totaal anders. Dus je hoeft eigenlijk geen profeet te zijn... om te bedenken dat over 50 jaar Bachs totaal anders zal klinken. Alleen we weten helemaal niet nee. waar het naartoe gaat. Dus dat is... Dat is eigenlijk wel intrigerend. En wat zou u nog graag 50 jaar erbij willen hebben dan? Nou, als het even kan. Ja. <laughs> Om even uw gedachten af te maken van uh, voor de klok van acht uur voor het journaal. Toen uh, hadden we het even over de verandering van de afgelopen 35 jaar. Mede door u in gang gezet, maar de veel kleinere bezettingen. U heeft het eigenlijk kaler gemaakt. Zou nou, zo nee, niet, niet kaler. Het is minstens zo rijk. Maar u vroeg mij, wat, wat is nou het eerste wat, wat in je opkomt... Uh -huh. Als je zo'n lange periode overziet. en dan is het de, de echte ontdekking dat dat minder meer is eigenlijk. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waarbij waar die kleine bezettingen. Je hoeft geen koor van 80 mensen te horen. Uh, kleine bezettingen zijn, f, openen vaak ook een venster op allerlei dingen die in grote bezettingen veel moeilijker te realiseren zijn. Uh, persoonlijke emoties. Uh, een, een helder klankbeeld. Bach kan heel ingewikkeld schrijven. Vaak voor 18 of 20 stemmen tegelijk. Uh, dat heel, heeft de neiging heel, de, heel, heel snel complex te klinken. En kleine bezettingen kunnen dat helder maken en toegankelijk. Um, en bovendien um, komen de verhoudingen in een koor en orkest... heel anders te liggen met kleine bezettingen. Je, je komt als het ware meer in kamermuziek terecht. En... Um, en dat is een ontdekking die u zelf in de afgelopen 35 jaar heeft gedaan. Nou, niet alleen kwam... ikzelf, ik maar wat, wat, wat de muzici met elkaar ook hebben gedaan. En mm -hmm. Het is veel complexer dan wat ik nu zeg. Omdat je natuurlijk uh, het uitvoeren van Bach in kleine bezettingen... Uh, vereist ook bij de muzici een totaal andere benadering en aanpak van, uh, van die muziek. Zangers bijvoorbeeld, die zijn niet meer solisten en niet meer koorzangers. Ze zijn alle twee... Ja, ja. Uh, een, een solist is niet iemand meer die op een stoel zit te wachten... totdat hij solo gaat zingen. Maar een solist is eigenlijk de, de eerste die uitvoert. En die solisten zijn het koor, zou je kunnen zeggen. Uh, een beetje zoals dat nog steeds in orkesten is. Als, als er solo's zijn, doet, doet de eerste... Primo Paris zingt dan de solo. En zo is het eigenlijk ook bij de zangers van Bach. En dat geeft een hele andere verhouding in het ensemble. Andere klankkleuren, andere mogelijkheden. En dat, dat is wel het eerste wat in me opkomt. En, en je krijgt het ook elke keer terug van mensen die daarna luisteren. Ik heb in mijn leven heel erg vaak na afloop van concerten de reactie gehad van... Nou, uh, ik, ik kende eigenlijk nog niet Bach in zulke kleine bezettingen en ik ben nu naar de Matthäus komen luisteren of ik ben naar, uh, naar de, naar de Cantatus komen luisteren en in het begin moest ik er wel aan wennen want het was zachter dan wat ik gewend was en ik zag geen koor van veertig mensen maar ik zag alleen maar een handjevol zangers staan uh -huh. ik moest me opnieuw oriënteren en na een kwartier luisteren is het alsof de deuren opengaan en je allemaal nieuwe dingen hoort... En, en rijke details die je niet eerder kende. En dat is natuurlijk... Juist omdat het minimaler is. Nou, het is maar niet, maar het is u zegt minimaal, dus, het is, het is niet kaler, het is, het is, niet, niet, minimaal, is niet minimaal, het is rijker. Kijk, omdat je het beter hoort. Ja, ja, maar niet alleen... Kijk, groot en klein is niet de essentie uh, van wat Bach is. Uh, ik denk wel eens... Je zou het kunnen vergelijken met, uh, met een groot en een klein schilderij. Is nu uh, Titus, uh, he, zijn zoon, uh -huh. de zoon van Rembrandt, dat prachtige kleine portret, is dat nu een slechter schilderij als de nachtwacht? Dat zou niet in je opkomen nee. om zo over Rembrandt te spreken. En, en gek genoeg doen mensen dat wel als ze over bezettingen spreken. Alsof een kleine, kleiner bezette Bach ineens van mindere kwaliteit zou zijn. Terwijl het natuurlijk. Het meeste werk is hetzelfde. Het is een goede vergelijking. We gaan even luisteren naar, naar de muziek. Want uh, ik had u daarnet al gezegd dat we heel graag de uh, aria Griet de Geiter, sopraan, aus Liebe. en raar om weer te gaan praten. Ja, dit is overigens een prachtige illustratie... van het onderwerp wat u daarvoor aansneed. Mm -hmm. Het zijn vier mensen die hier muziek maken. Het wordt door iedereen als een hoogtepunt van de Matthäus gevoeld. Uh, scenario over de liefde uh, zou je heel kort samengevat kunnen zeggen. Mm -hmm. um, en hoe de uitvoering ook is... of dat nou met een symfonieorkest van honderd mensen... of klein bezette Bach-uitvoeringen van de Matthäus-passie is... Deze aria op de hele wereld gaat altijd maar met vier mensen. Mm. Twee hobo's, een, een fluit, een traverso... een fantastische Marte Rotti dat nee. hij er speelt en een sopraan. Dus die vier mensen, er is geen bas, het, het zweeft, het is eil... en ze zingen en nee. ze spelen over de liefde. Dus dat is eigenlijk het... Nou ja, precies het onderwerp waar we ja. over hadden. Minder is meer eigenlijk. Ja. En Bach is daar een ongelofelijke meester in. Omdat uh, in zijn muziek... Uh... We spraken uh, Grie Geiter En uh, ze vertelde ons... Ausliebe zingen is een prachtervaring. Ik mag dat medium zijn. Dat is het summum van muzikus zijn. Mensen die na het concert naar je toe komen... en me vastpakken om te bedanken. Ik heb ooit geleerd van een leraar, vertelde ze... dat je als zanger zelf niet helemaal in de emotie moet gaan zitten. Ik zing daarom... Geen Geheel vanuit de tekst om mezelf niet kwijt te raken. Wat doet u eigenlijk om mezelf niet kwijt te raken? Als dirigent. Nou, wel een beetje hetzelfde als wat Griet zegt. Uh, maar ik word dan wel geholpen ook door de stijl. In, in de tijd van Bach um, speelt bijvoorbeeld uh, retoriek. De kunst van, het, van de welsprekendheid eigenlijk. Mm -hmm. Maar dus ook bij het muziek maken van het uitvoeren. Een enorm grote rol. En... Ik heb geleerd dat door je dus zeg maar uh, met die retorische principes te omhullen, dat dat een fantastische manier van communiceren is. Zowel met de musee als met het publiek. Uh, je kunt als het ware niet ijdel zijn omdat de retoriek dat niet toestaat. Je moet, je moet je bewust, zijn, je, je van moet je bewust zijn van het effect van wat je doet op de ander. Dat is eigenlijk ook een beetje wat Griet zegt. Ze zegt dus van ja, maar ik weet wat ik doe. Ik blijf dicht bij de tekst. En ik ben mezelf dan even zet ik even iets verder weg uh -huh. en later hoor ik dan wel... wat het effect is van wat ik heb gedaan. Je moet een beetje afstand nemen. Ja. Maar het overkomt mij ook wel, er zijn echt uh, niet alleen kippenvelmomenten... in, in Bach's muziek, uh, ook muziek die je heel goed kent... Uh, maar ook soms momenten die, die, die nog voorbij kippenvel gaan... waarvan je denkt van ja, hoe, hoe bestaat het dat Bach dat dat Bach dat uitgedrukt krijgt. Bach, Bach componeert heel vaak over de dood. Mm -hmm. Het is het moment tussen leven en sterven. Mm -hmm. Maar in Bach's theologie natuurlijk tussen leven en nog beter... nog verder leven. Hè. Mm -hmm. De dood is, is maar een zucht uh, of een dans uh, in Bach's Daarna tijd. Daarna gaat het verder. Maar, uh, maar Bach kan ongelooflijk uh, prachtig over dat moment vertellen. En wat gebeurt er dan met u? Uh, nou ja, weet je, je voelt... Uh, je voelt jezelf sterfelijk worden. Je voelt. Uh, je denkt dan niet tijdens het concert, maar als voor of daarna. of als je nog terugdenkt, dat moment. Je denkt, ja, ook dat gaat mij overkomen. Hoe verhoud ik me daartoe? Dus je komt ook wel heel dicht bij de theologie van Bach. Uh, en, uh, en. Maar zegt u eigenlijk. je komt dichter bij een, een doodsbeleving? Nee, nee, nee. Het is. Het is uh, kijk, uh, we gaan allemaal dood. En ik denk. in mijn beleving is doodgaan, doodgaan. Ik, ik, ik weet niet of er een god na de dood is... en ik, ik weet ook niet of er geen god is. Vandaar dat ik mezelf Agnos noem. Uh -huh. Maar dood zal ik gaan natuurlijk. En, en die gedachte daarover... Hoe, hoe verhoudt dat zich tot het leven? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Bach kan zo'n ongelooflijk mooie zachte dood componeren. ook... Waar, waar ook... Uh, waar ook uh, als het ware de milde kant van doodgaan wordt belicht. Alsof het iets moois is, alsof het maar een zucht is. U bent door Bach minder bang voor de dood geworden? Ja, ik was er niet zo bang voor, maar ik word er ook niet bang voor. Misschien ook wel met hulp van Bach, inderdaad. Hm. Maar hoe werkt dat dan? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik, uh, ik, denk, ik heb tot nu toe nog niet veel over de dood nagedacht, ik zeg het eerlijk. maar, uh, maar tot... tot nu toe? Ja, dat komt misschien als ik ouder word. Ik weet niet hoe dat de mens vergaat. Maar heeft u echt weinig over de dood nagedacht? Nou, Jawel, ik kom natuurlijk tegen in mijn uh -huh. omgeving. Ja. Ook mijn familieleden en vrienden, uh -huh. zij sterven. En mijn, in mijn omgeving kom ik de dood tegen. Maar voor echt zo persoonlijk dat het jezelf Dat het, je dat zelf het betreft, dicht bij u zelf kwam? Dat ik dus denk, ja, zal ik morgen doodgaan? Dat heb ik eigenlijk toch nog heel ver van me af. Beter maar, te ik, halen. maar het gek is dat bij Bach kom je de dood wel tegen. En dan heel dichtbij. En dan... Bach geeft daar zijn antwoord op. En wat me opvalt is dat het zo'n ongelooflijk... mooie manier is om het leven af te ronden. Zo zie ik dat dan een mm -hmm. beetje. Dat Bach kan echt een mooie dood maken. En voor in, in zijn theologie is, heeft dat verbinding nog... Welke met... klanken hoort u nu trouwens, als u hierover spreekt? Nou, dan, in Bach's muziek... Zo groot over de dood gaat, komen heel vaak blokfluiten. Viola da gamba, soms een traverso... Uh, Heel vaak een sopraan, zoals we nu hebben gehoord. Uh -huh. uh, uh, ja, het, het zijn ook bepaalde instrumentale kleuren. Blokfluiten bijvoorbeeld zijn heel vaak instrumenten... die iets met de dood te maken hebben. Bach heeft een hele kantate erover gemaakt. Uh, kantate 106. Ja. Actus tragicus. Mensen moeten maar eens op Olaf Bach kijken. Kantate 106. Twee die staat er al op. op ja, die Olaf staat er Bach. al op. Twee, uh -huh. twee blokfluiten, twee gambas en een paar zangers. En die zingen dan... 25, 25 minuten eigenlijk over de dood. En het is van een weergaloze schoonheid. Hmm. Je zou bijna dood willen gaan. <laughs> Doe maar niet. Nee. Uh, Olaf Bach, u noemt het al. Het, het is echt een prachtproject. Door, uh, door u, door de Bachvereniging in gang gezet. En een ongelooflijk succes. Hè? Uh, uh, uh, bijna te groot succes. Nou ja, ja uh, het overkomt ons bijna. Even voor de duidelijkheid. Olofbach.com uh, Bach is via een paar muisklikken uh, ja, elk medium, toegankelijk Elk medium zoeken in Google, Gratis. waar dan ook, uh, Olaf Bach, en je komt er. Mm -hmm. Het is zonder reclame, zonder drempels. Uh, we vonden echt dat, dat het niet past om eerst uh, naar een automerk te kijken... voordat je naar Bach kan laten luisteren, <laughs> dus het is helemaal schoon. Uh, maar het is... Het is ook uh, iets wat, wat bijna te groot voor ons wordt. Uh, er kijken nu wereldwijd iets van 4 miljoen mensen naar Olaf Bach. 4 miljoen. Ja, en, uh, en dat zijn mensen vaak in landen waar we nooit zijn geweest... en waar we dus allemaal hartverwarmende reacties van krijgen... dat, uh, dat dit er nu, di nu is. En het is allemaal begonnen... Met het idee van, ja, we willen eigenlijk de mensen dicht bij Bach zien te krijgen. We willen dat ze de adem van de muzici voelen. Mm -hmm. uh, we willen dat ze ze zien. Veel beter als op een middelmatige plaats in een kerk. Je zit er nu als het ware allemaal eerste rang... Uh, bij ja, die uitvoering. Het is ongelooflijk, je, je, je zit er echt bovenop. Je zit er bovenop, je kunt ze zien. We laten de muziek ook spreken. Er zijn altijd interviews bij waarbij de muziek spreekt over wat ze doen. En ja, er is niks overtuigender als een, als een muzikant die spreekt over, over zijn Bach. Mm -hmm. en, uh, en als je dan later naar die muziek gaat luisteren... en je herkent wat, die dan, wat, wat, zij, wat hij heeft gezegd, dat is natuurlijk fantastisch. En, uh, maar als, als ik zeg, het is bijna te groot geworden... en ik hoor bij u ook een, een, een lichte aarzeling... of wat is het van mensen ja, uit ah, ja. landen waar we nog nooit zijn geweest... heeft u het gevoel dat u iets moet doen? Nee, nee, nee, het... we hoeven niks te doen. Maar alleen, kijk, we, we, we kunnen niet wereldwijd nu... met al die landen gaan, gaan communiceren. Nee. Dat gaat, er kijken 40.000 mensen in Canada, maar we zijn nog nooit in Canada geweest. <laughs> dus dat, dat, het, het heeft... Um, iets, iets dubbels, want, want je kunt niet goed communiceren met wie, met wie eigenlijk heel dichtbij je zijn. Mensen kijken, uh, dus dat schijnt uh, in, in internetkringen enorm, uh, uh, enorm opzienbarend te zijn. We hebben een gemiddelde kijktuur op Olaf Bach van meer dan zeven minuten. Dat wil dus zeggen dat mensen heel lang kijken. Soms hele cantatas uitkijken. In internetkringen is dit onwaarschijnlijk zeven ja, minuten. Ja, dus dat moeten wel, wel echt mensen zijn die iets met Bach hebben. En die, en die, uh, dus dat is, uh, ja, dat is heel bijzonder. Er zijn orgelopnames, uh, die komen dan op vrijdag op Olaf Bach... En dan speelt een organist op een prachtig historisch orgel... een onbekend stuk van Johann Sebastian Bach. En op zondagavond hebben daar dan 12.000 mensen naar gekeken. <laughs> dat is, ja, dat, wij weten eigenlijk zelf niet wat ons overkomt. Nee, ik zie het um, dan nu. En, ja, um, Het is prachtig, toch? Is ja, dit, zou je dit nu bijna het grootste succes van Jos van Veldhoof... van de afgelopen 35 jaar kunnen noemen? Nou, het is sowieso niet van mij, want, want dit, dit had nee, ik in mijn eentje wel. nooit kunnen doen. Dat kan ook alleen maar nee, als, je, als je Maar wel door u geïnitieerd. Ja, maar je hebt ook muzie om je heen nodig. Je hebt ongelooflijk goede ondersteuning van het kantoor Maar nodig. ziet u dit als het een van de grootste successen? Uh, dit is wel een enorm project waar ik, uh, waar ik met voldoening op terugkijk. Prachtig geformuleerd. Ja. De tegel is inmiddels beschreven en uh, het zegt eigenlijk waar we mee begonnen zijn. Of waar... Uh, ja... U mag het zeggen. Ja, het kwam in me op toen we daarover spraken. Ik heb erop gezet, ik weet niet of er een god is. En ik weet ook niet of er geen god is. Maar we hebben Bach. Ja. We hebben eigenlijk een uur bijna over zitten praten. Dus ik dacht, dat moet dan ook maar op de tegel. Ik vind het een prachtige samenvatting van ons gesprek. Jos van Veldhoven, dank u wel. En heel veel plezier de komende tijd. En een heel mooi afscheid toegewenst. Dank u wel. Zodanig op deze zender, langs de lijn en omstreken... en Rensen Klamer en Robert Meder presenteren. Fijne avond en allemaal kijken en luisteren naar olofbach.com. Zeer de moeite waard. En langer dan zeven minuten. Meneer Van Veldhoven, dit was aflevering 4190. Morgen praten we met Freek de Jonge. Ja, over Nederlands hoop, van wie nu eindelijk de grote totale gezandbox verschijnt. Tot dan. NTR Speciaal voor iedereen.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 Bij de aanval op een Russische ex-spion in Groot-Brittannië... werd zenuwgas gebruikt, zegt de Britse politie. De man en zijn dochter raakten zwaar gewond... en zijn er nog steeds erg slecht aan toe. Volgens de politie is het een mislukte moordaanslag. Over een motief is nog niets bekend. In Zwolle zijn vier minderjarigen opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met het in elkaar slaan... van een voetbaltrainer in Zwolle vorige maand. Daar was al een jongen van 19 jaar voor opgepakt. Contant betalen moet ook in de toekomst gewoon kunnen in gemeentehuizen, vindt de Tweede Kamer. Bij steeds meer gemeenten kunnen mensen alleen nog pinnen, maar volgens de Kamer hebben ouderen daar last van. Die betalen vaak nog contant. En minister Grapperhaus van Justitie wil roekeloos rijden zwaarder bestraffen. Zo moet op appen achter het stuur maximaal twee jaar cel komen te staan. Grapperhaus zegt dat hij er helemaal klaar mee is dat chauffeurs andere weggebruikers in gevaar brengen, omdat ze zo nodig iets moeten appen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Een hele goede avond. Gaat het contante geld verdwijnen? Nu ook steeds meer gemeenten alleen nog digitale betalingen toestaan. We gaan het dus over hebben met geldkenner Simon Lelieveld. Kinderen die zelf niet kunnen praten... kregen tot voor kort hulp van een spraakcomputer met alleen een volwassen stem... Nu is er eentje met een echte kinderstem. Dat betekent heel veel voor hen. Hoort u na 9 uur. Dan ook aandacht voor een computerspel gebaseerd op het beroemde Minecraft... dat kinderen letterlijk in beweging krijgt. En met baanwielrenner Harry Lafrijze praten we na uur over onder meer... het WK van vorige week. Dan volgen we ook nog de Champions League wedstrijd... tussen Tottenham Hotspur en Juventus. Luister lekker mee tot 11 uur. Mag ook meekijken als u wil via de webcam op de app of op nporadio1.nl. Ophef vandaag dus over het nieuws dat er steeds meer gemeenten aan de balie contant geld weigeren, zojuist ook nog te horen in het nos journaal Betalen voor een paspoort of iets dergelijks, een rijbewijs. Dat kan alleen maar met je pin. Politiek Den Haag bemoeide zich ermee. in een ruime Kamermeerderheid, dat hoorde u, heeft inmiddels aangegeven dat contant geld een geaccepteerd betaalmiddel moet blijven. Maar je kunt wel de vraag stellen: hoe lang blijft dat fysieke geld eigenlijk nog wel bestaan? Nou, daar gaan we het dus over hebben met Simon Lelyveld. Een onafhankelijk adviseur op het gebied van betalingsverkeer. Um, we hebben net al een beetje geoefend. Kun je nog één keer uitleggen hoe, wat dat nou precies is? Nou, je kunt je maar je bent geen financieel adviseur? Nee, ik ben geen financieel adviseur die, die in de boekhouding van mensen duikt. Ik ben een adviseur die uh, bedrijven die actief zijn in het betalingsverkeer... die dus klanten willen helpen met betaalpassen uitgeven... of uh, andere zaken of banken of nieuwe spelers, fintech zoals we die noemen... Uh -huh. Um, uh, als je in het geldwezen zit, dan moet je aan allerlei regels voldoen. En in de niche van betalingsverkeer en elektronisch geld... weet ik vrij goed wat, uh, ja. wat de regels zijn, waar je aan te voldoen hebt... en hoe je dat handig organiseert. En echte kenner dus, en dan komt er dat nieuws... dat allerlei uh, gemeentes zeggen... we gaan niet meer met cash betalen bij ons, alleen nog maar met de PIN. En dan denk je? Uh, dan denk ik, oh, dat zat eraan te komen. Daar is eigenlijk al, we hebben in Nederland een heel, heel mooi polderoverleg... dat heet het maatschappelijk overleg betalingsverkeer... Daar komen allerlei uh, ja. vragers en aanbieders van, uh, van betalingsverkeer bij elkaar. Die hadden het al op de radar. Daar was al een incident geweest. En het, het, het gebeurt al een tijdje, wat volgens het, mij... Het is, het toen is, het ik ben ik een tijd. paspoort opgehaalde ja. en ik woon in ja. Amersfoort... werd er bij mij gezegd, je kunt alleen met ja. betalen. En er is zelfs ook al door dat polderoverleg gezegd... van: nou, dat is niet helemaal de bedoeling. In Leiden is iemand geweest die heeft ook geklaagd. En de Leidse ombudsman die heeft gezegd... dat is niet helemaal hoe het hoort. En dat maatschappelijk overleg betalingsverkeer heeft gezegd... neem een voorbeeld aan Leiden maak het mogelijk voor, uh, voor de burger om, als het overheidsdiensten aangaat... Bedoel, je kunt niet je paspoort even in een andere gemeente halen... waar ze wel contant geld accepteren. Dus nee. maak het ja. mogelijk om dan uh, contant geld uh, te accepteren. Maar aan de andere kant, je kunt denken: kom op jongens, we hebben, al, uh, hoe lang, we hebben allemaal een pinpas. Uh, met de smartphone kunnen we betalen. We kunnen al, moet dat nog wel dat contant geld? Dat is allemaal onhandig. Moet je elke keer weer die kassa tellen als, als, als de balie is gesloten? Dat is allemaal gedoe. Stoppen ermee. Ja, je moet je voorstellen dat ook voor dat contante geld de techniek niet stilstaat. Dus er zijn echt allerlei aanbiedingen in de markt. waar cashhandling bijna helemaal uit handig wordt genomen. Dus dan hoef je helemaal niet meer zoveel te tillen. dan gaat het in een veilig kluisje. En dan krijgt de organisatie die dat geld ontvangt... eigenlijk het geld al bijna dezelfde avond op de rekening. Dus, ja. dus nou, dat wordt ook al veel makkelijker. Veilige kluisjes gaan we straks ook nog even over hebben ja, okay. <laughs> ja. Maar dat terzijde. VVD-Kamerlid Albert van der Bos gaf aan dat hij het raar vindt... als de overheid een onwettig betaalmiddel weigert. Ja, een wettig betaalmiddel. Uh, sorry, een wettig, want dat, dat is het natuurlijk nog steeds. Uh, is dat eigenlijk zo? Moet een gemeente, is een gemeente verplicht ook om cash te accepteren? Nou, daar kun je een boom over opzetten. Uh, ik denk uh, juridisch... Uh, hoeft dat niet per se. Want dan staat je vrij om iets, een betaalmiddel te weigeren. Maar je kunt wel zeggen dat de overheid... die zelf een betaalinstrument in het, uh, in het leven brengt... Zeg maar, moet je niet zeggen ja, dat andere loket van de overheid... de gemeente is gewoon een ander loket van dezelfde overheid... die doet opeens eventjes niet mee. Ja, dat, uh, zo werkt het natuurlijk niet. Je moet even meedoen in het spel dat de overheid heet. En dan als je links uitgeeft dat geld... moet je het rechts accepteren. Maar dat gemeente is, is niet strafbaar uh, of zo? Uh, nou, moreel kwestieus, <lacht> laat ik het zomaar noemen. Maar eh, strafbaar kan je het niet noemen. He. nee. nee. nee. Nee. Maar het zijn natuurlijk ja, de belastingen bijvoorbeeld, die kan je natuurlijk ook niet. Uh, uh, nee, die kan, je, nou ja, die kan je trouwens niet pinnen, maar daar moet je ook altijd overmaken natuurlijk. Ja, ja nou wat, wat mij heel erg verbaasd heeft, want dat, dat heeft, uh, denk ik, ruim tien jaar geleden gespeeld, is dat je belastingen bij de postkantoren kon je altijd betalen zonder dat je daar stortingsrecht over moest uh, betalen. Dat was gewoon omdat het vanuit de redenering, wij zijn een onderdeel van de overheid, dus we gaan je niet 105 euro belasting uh, vragen terwijl je eigenlijk maar 100 te betalen hebt. Uh, en er is eigenlijk via een achterdeurtje toen op een gegeven moment gezegd... ja, dat gaan we niet meer mogelijk maken. En dat daar toen geen ophef over was, dat heeft mij eigenlijk verbaasd. Als, ja, dat uh, als, gaat als over, op, maar goed, dat gaat over grotere bedragen. En dan had je misschien al snel het argument... ja dan komt er veel zwart geld. Uh, nee, op. maar dat kan ook motorrijtuigenbelasting zijn... die je wil betalen bij het postkantoor. En dan, oh, ja. en dan gold ook gewoon ja, geen stortingskosten. En op, eerst waren er wel stortingskosten... en op een gegeven moment was het vrijwel onmogelijk geworden... om met contant geld je belasting te betalen. Dus dat heeft mij verbaasd. En ik denk, als de politiek dan toch bezig is... Dan zouden ze daar nog weer eens even over na kunnen denken. Ja, dat is terugdraaien. Ja, <laughs> natuurlijk. Ja, ja want nu is het even vanwege dit incident. Hoera, we gaan de gemeentes doen. Maar waarom dan niet? De redenering blijft hetzelfde. De landelijke overheid is ook een andere arm van de Europese overheid die dat geld uitgeeft. Kom op. Hetzelfde argument. Ja, uh, is uh, digitaal geld overmaken is dat veiliger, betrouwbaarder dan cash? Dat is een hele interessante vraag. Mm. Vind ik een, uh, het is, laten we zo, laat ik het zo zeggen, het is zo veilig als je het zelf maakt. Als jij super slordig bent met je portemonnee, dan is dat heel onveilig. Als jij heel slordig bent met je pincode en je digitale spullen, dan is het ook onveilig. De, de, de echte, het echte veiligheidsprobleem van uh, geld zit vaak bij de gebruiker zelf. Ja. En de, de snelheid of het gemak waarmee die opgelicht kan worden. Dus het, het is een, hangt voor een flink deel van jezelf af... want je kunt ervan uitgaan dat de aanbieders allemaal op hun manier... Ja. het zo goed mogelijk inrichten. En de gebruiker is in die end gewoon het zwakke punt. En misschien kun je bij cash zeggen dat het daar meer van jezelf afhangt... en bij digitaal ook van andere omstandigheden. Eh, als zo'n als, als, als, als bank uh, digitaal uitlicht, ik noem maar wat. Of er zijn hackers. Hackers kunnen niet bij mijn vijf uh, cent die in mijn portemonnee zit. Of uh, met mijn wekkerradio die, uh, die vijf minuten achterliep omdat ze ergens... een of als het ook weer vergeten waren om uh, wat kilowattjes uh, door te, te pasen. Ja, <laughs> um, ja, maar je hebt je geld natuurlijk... Als ik straks ook 50% minder op mijn bankrekening heb... omdat ze ergens, uh, ik, ik weet niet waar dat allemaal aangekoppeld is... Ja, als leek kun je misschien daar zorgen om maken. Ja, nou, ik weet niet hoeveel... Uh, ik heb thuis bijvoorbeeld ook een huishoudportemonnee liggen. Dus ik heb deze portemonnee bij me en een huishoudportemonnee. Dus niet al mijn cash zit in mijn jaszak. Dus ah. dat, er is natuurlijk... We weten niet hoeveel oh, maar mensen in de Amersdokken waren. Jij werkt bouwen. wel met cash dus. Ik interessant. Uh, de ja, dat, de ja, adviseur, dat, niet financieel adviseur. Maar... Ja, nou, maar dat, dat heeft te maken met een, een belangrijk element in de discussie, dat wordt vergeten. Uh, cash biedt overzicht over betalingen. Maar vooral ook als je cash uitgeeft, dan voel je hoeveel geld het is. Ja. En dat is in allerlei onderzoek al bewezen: uh, als je met een kaart betaalt, weet je gewoon eigenlijk niet eens meer wat het gekost en heeft. En daarom en is het ook je... belangrijk. Hè? Want er zijn dus heel veel mensen die zeggen ja, die moeilijk met geld kunnen omgaan, of bijvoorbeeld op nou ja, uh, in de schuldshulpverlening zitten, dan, dan krijgen ze gewoon... hier heb je 100 euro, daar moet je een week mee doen. Moet ja. Je moet er alles van betalen. Ja. En dan weet je dus precies wat je uitgeeft. Ja, en, en wat mensen vergeten, en wat maatschappelijk heel belangrijk is... Uh, kinderen leren met cash en met geld omgaan... aan de hand van fysieke uh, eenheden, zeg maar. Uh, uh, uh, uh, biljetten, munten, die ja. kun je beetpakken. Zo leer je tellen en zo voel je dit is veel, dit is weinig. Dat gevoel van grootte... Dat, dat zit, en dat leren zit heel diep. En daarom heb je ook, uh, dat uit onderzoeken aantonen... dat je ook echt mentaal in je brein... ze hebben met MRI-scanners gekeken... je pijncentrum ja. ligt op op het moment dat je een betaling doet met cash. Ja. En het ligt nauwelijks op op het moment dat je betaling doet met een kaart. Maar dan moet in het begin altijd gecorrigeerd worden. Hè? Want als je drie bent, dan wil je het liever stuiver dan het dubbeltje. <laughs> Uh, Want die is groter. <laughs> ja, nee, ik ja, dat hoort ik weet nee, niet nee, of je ja, ja, me ja, ja, ja. nee, meer is geld. Naast fout gaan wij. Ja, maar Het is heel fascinerend hoe het werkt. Er is een, een psycholoog, Westerman Holstein... die heeft in 1964 een mooi boek geschreven. En die zegt, kijk eens naar het verband tussen uh, zinnelijk worden... en een schilderij van Breugel... waar iemand letterlijk geldstukken poept. En hij zegt, dat, dat zinnelijk worden... Uh, daar, dat is je eerste betaalmiddel als kind. Je, je, je doet iets van je lichaam weg... Dat is oud, dat is gek, want dat voelt als iets voor je lichaam. Dus dat is pijn. Maar tegelijkertijd staan je ouders te klappen van fantastisch. Je bent naar de wc geweest. Dus die combinatie. En hij zegt die hele vroege, soort pre-magische periode als kind. Daarin gebeurt iets. En daar verankert zich eigenlijk het mechaniek... wat je heel veel later rondom... En diezelfde fase leer je iets over tellen en geldhoeveelheden. En ja de grote vraag als alles digitaal wordt... Waar hangen we dan? Hè? Blijft dat pijngevoel in je hersenen daar zitten? Of is het ja, niet meer? Ja, op dat, een andere uh... manier, denk ik. Uh, uh, mijn kinderen hebben bijna nooit uh, cash geld. Maar die oudste die van mij heeft er wel aan de gaten gehad... Uh, dat hij niet meer kon pinnen. Ja. Uh, ja, nul. Ja, en, Jammer, joh. En, ja. en weet je dat zelfs onder jongeren... onderzoek uitwijst dat zelfs onder jongeren... Uh, als je ze dan in die MRI-scanner legt... en kijkt hoe ze reageren op uh, cash en, uh, en, uh, en uh, kaartbetalingen... Zelfs onder jongeren uh, schieten de positieve emoties met cash. Zelfs onder jongeren die alleen maar met kaart betalen... schieten ja. de positieve emoties met lekker. cash omhoog. Zo, ik, ik ben natuurlijk in Korea geweest. Nou, dat was alles... Uh... Weet je, we ging drie ton pinnen. was echt geweldig. Ja, ja, Zo'n zo, ja, ja, ja. zo pak papier. Ja. Nee, je je ja, het voelt inderdaad rustelijk. goed kon je er een pak is, suiker van is, kopen. Het is dat ja, fysieke ding. Nou ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja bij, mijn, bij mijn dochter werkt zo. Die, die heeft nog nooit kont dat geld volgens mij echt vast gehad. Maar die snapt het met de pinpas. Ze vindt het vervelend als ik ga werken. Zegt ze, moet papa weer werken? Ik zeg ja, maar dan snapt ze dat. Als ik ga werken, dan kan hij weer boodschappen doen. <laughs> dan mag zij met die pinpas straatloos betalen. Dus je vindt vervelend als ik ga werken. Maar zegt, ja, maar papa moet centjes vinden. Oh ja, dan kunnen we weer dus, ja, dus ook weer digitaal. Ja, ik ben ja. heel benieuwd hoe dat hoe, dat, hoe de nieuwe gaat generatie de komt. Taak? Ja. Ja. Ja. Denk je dat we over pakken, 25, 30 jaar dat er bijvoorbeeld helemaal geen, geen, geen geld meer is? Um, Contant. Contant? Ik, ik denk en hoop dat het er gewoon nog is, want ik kan me niet voorstellen dat je uh, vertrouwt. We hadden net over die klokjes die helemaal op hol slaan als het uh, 48,90 hertz is. Uh, in Nederland. De, ik kan me niet voorstellen dat je 100% zeker weet in de samenleving dat de energie het altijd doet. En dat je niet vatbaar bent voor, voor welke aanval dan ook. We hebben een backup nodig. Je hebt een backup nodig. En waar ja. moet je anders met je zwarte geld heen, natuurlijk ook? Is dat een persoonlijke vraag? Hoe uh... ja. <laughs> <laughs> wordt het al? Cashgeld heeft dus nog steeds een grote aantrekkingskracht. Er kwamen de klanten van Rabobank in het Noord-Brabantse Oude Bos. maandagmiddag op pijnlijke wijze achter. Toen bleek dat hun kluisjes met kostbaarheden zijn leeggeroofd. Een telefoonmisdaadjournalist Sherp Jaarsma, auteur van het boek Handen omhoog. Dit is dus een overval. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er gebeurd daar in Oude Bos? Ja, daar hebben ze wat kluisjes leeggeroofd... waar waarschijnlijk dat contante geld door uh, mensen is ingestopt. Of andere dingen als sieraden. En dat uh, gebeurt niet zo vaak meer. In mijn boek behandel ik 100 jaar bankovervallen. En de kluisjesroven en de bankrovers zijn eigenlijk min of meer uitgestorven... door de, ja, door de moderne beveiliging. ja. En toch is het uh, nu weer een paar mensen gelukt om uh, de kluisjes leeg te roven. Ja, dat zijn, hè, je, wat, je zegt uh, misschien wat, wat sieraden. Ik begrijp dat er echt uh, aardige vermogens in die kluisjes lagen. Soms uh, toch wel tegen de, tegen de ton aan. aan hè, of het nou aan goud is of sieraad of wat er ook in lag. Ja. Uh, hoe, hoe hebben ze dat gedaan? Die Want ik begreep ook, uh, tenminste zo, zoals ik het, dat het echt wel met vingerafdruk... en uh, allemaal moderne middelen was beveiligd. Ja, maar dat zag je ook bijvoorbeeld bij een van de grootste uh, kluisjesroven uh, uh, uit de geschiedenis, uh, die van 15 jaar terug in Antwerpen. Daar zijn ze echt twee jaar bezig geweest om gewoon te, ja, uh, de, qua voorbereidingen. Uh, de, de Italiaanse bende, de, de, de hoofdader, had zelfs een kluisje gehuurd onderin de, uh, in, de, uh, in de kelders van het uh, Diamond Center. En die was gewoon een, ja, zogenaamd een klant. En heeft stiekem alles gefilmd met een heel klein cameraatje uh, op zijn borstzak. Uh, en zo heeft hij eigenlijk dat, dat beveiligingssysteem uh, ja, kunnen saboteren. Ja. Dus het moet iemand zijn geweest die exact wist wat hij deed. Die exact wist... Ja, dat moet iemand, uh, hoe iemand, iemand moest moest binnen geweest zijn. Dat kan bijna niet missen. Ja. Ga jij daar uh, als, uh, als misdaadjournalist ook een beetje van glunderen... dat het dan weer iemand helemaal gelukt is... Nou, ik heb toevallig gisteravond opsporing verzocht gezien. En dan zie je dat, uh, dat twee inbrekers een, een man van 85 jaar bijna doodslaan uh, voor 30 euro. Ja, 30 euro. Ja, dan heb ik toch liever dat... Uh, criminaliteit zal er altijd blijven, en dat, dat is... Zie toch liever dat ze zoiets doen. Uh, wat uh, zoals uh, daar in het zuiden is gebeurd. dan wat je gisteravond in de opsporing verzocht. Wat uh, ja, Wat natuurlijk flinke impact kan hebben. Hè, want er uh, bijvoorbeeld hè, mensen die hebben hun pensioen in zo'n kluisje veiliggesteld. Uh, met, met een klomp goud. Uh, ja. uh, maar goed, inderdaad. Nou, uh, sieraden van, uh, van familie. familie emotionele dingen. Wat, wat zit er eigenlijk meer in die dingen? Zit, ja. wat, er stoppen, zit, ja, mensen stoppen er misschien ook dingen in waarvan ze nooit willen dat iemand weet wat erin zat. Want nu moeten ja, ze bewijzen je, wat maar, erin zat, toch? Ze moeten nu bewijzen wat erin zat. Dus daar zit natuurlijk ook wel wat zwaard geld in. Wat ze gewoon, gewoon niet op de bank kunnen zetten. Maar wat er vroeger ook wel eens in zat. Dat bijvoorbeeld een buitengewoon relatie. Dat bepaalde foto's. Tegenwoordig bewaren ze die veel op het telefoon. Maar destijds, uh, wanneer ze afgedrukt waren. Dat, ja, thuis. Uh, was de kans dat de partners ze vond, uh, werden ze verstopt in zo'n kluisje. Jeetje. Dat gebeurt ook. En dat, ga je, dat geef je natuurlijk niet aan. En wat je, wat je ook veel ziet, dat zag je in België, maar ook in, in, in Eindhoven. Uit mijn hoofd uh, 1998. Uh, daar hadden twee, in, twee uh, inbrekers ze, ze, ze, ze, een weekend lang verstopt gewoon in die kluisruimte. waarop op vrijdagmiddag erin gegaan en op maandagochtend ah, ja. er weer uit. Daarvan, van de gedupeerden, heeft zeg maar de helft zich eigenlijk gemeld. En van het aantal kluisjes was het opengebroken, maar de helft melden zich met wat, wat vermist was. Dus heel veel zit ook in die kluisjes, wat eigenlijk het daglicht niet kan verdragen. Zijn die er nog veel? Zijn er nog veel banken met, met van die kluisjes? Nee, steeds minder, omdat banken het risico ook niet willen lopen, euh, zoals wat nu gebeurd is. En, en er worden natuurlijk uh, op grote schaal banktoren gesloten... omdat banken efficiënter werken, omdat iedereen op het internet zit. Ja. Dus dat, uh, dat wordt ah. aanzienlijk minder. Je hebt nu zelfs aparte kluisbedrijven. Ja, je wil misschien toch ergens inderdaad, die, die, die, die, die, die sieraden, die erfstukken bewaren. Ja, maar daar, daar zijn nu ook zelfs aparte bedrijven die eigenlijk alleen maar kluisjes doen. Okay. Los oh, ja. van de banken. Dat, uh... Kluisbedrijven. Ja, inderdaad. laten ze het zo noemen. Ja, het is, zit ook veel... Maar nee, in, die, in, die zijn natuurlijk ook te kraken, hè? Ik ben nog even benieuwd, uh, Sjerp Maar uh, kijk je ook een series als uh, Casa del Papel? Zo'n serie nu op Netflix over een uh, Spaanse ja, uh, rovers op de koninklijke munt. Nee, die volg ik eerlijk gezegd well, niet. Oshits uh, dat soort uh, series, hè? Nou, films. ja, zo'n film, ik heb me wel gezien daar niet van. Maar ik, ik, dan hou ik toch liever van een echte documentaire. Zoals bijvoorbeeld in Amerika is gemaakt over die, de diamantroof in, in België 15 jaar geleden dan heb je toch het waar gebeurde ja. verhaal er uh, iets meer in. Ja, ja tot, tot slot die Op man... Bijvoorbeeld in die... Goodfellas, een bekende ja, mafiafilm, daar zit ook, een, daar zit ook een, een, een roof in. En dat is dan een beetje nou, het verhaal van een van de daders. Dus dat, die, het, is, het brein die van, die, van, van die, uh, van die uh, overval, die, van die beroving... die schijnt toch ergens in Hollywood rond te lopen om zijn uh, verhaal te verkopen? Ja, die heeft... Uh, er was al sprake van dat er een film zou komen. Je hoort er op het moment eigenlijk niks meer van... Maar die was al eigenlijk al vrij snel ja. na zijn vrijlating... of uh, wat sterker nog, die was in de gevangenis al bezig... met een uh, filmproducent om, ja. uh, om zijn, uh, de filmrechten te verkopen. Want dit zijn in vergelijking met de andere criminelen... zegt het iemand die voor 30 euro iemand in elkaar slaat, zullen we maar even zeggen. Uh, dit, dit zijn andere soort types, hè? Creatieve masterminds, moeten we daar een beetje aan denken? Ja, deze mensen, deze mensen bijvoorbeeld, als je nou die, die bende, Italiaanse bende neemt... die daar in Antwerpen uh, tekeer is gegaan, 15 jaar geleden die hadden eigenlijk niet echt geweldsdelicten op, uh, uh, op hun cv staan. Maar uh, vooral die hadden dat begonnen al begonnen met die hoofddaderen daar in België... die op zijn zevende uh, sta, uh, uh, een pak melk bij de melkboeren. Uh, zo is hij begonnen en steeds ja. iets meer en op een gegeven moment in de, in de diamanten. En uiteindelijk gingen ze dus er vandoor met 100 miljoen uh, euro. En dat is nog een lage schatting, omdat dus heel veel mensen niet opgeven... Uh, wat er echt in die kluis zit. Het is een boeiende wereld. Dank Sjerp Jaarsma, misdaadjournalist. En ook Simon Ledeveld, onafhankelijk adviseur... dus op het gebied van betalingsverkeer. Ja, de Champions League gaat weer door. Gisteren zijn de eerste teams bekend geworden... die de volgende ronde hebben gehaald. Ja, en vandaag Engeland, Italië en die houtkamp. Onder andere, want we hebben ja, ook nog Engeland tegen Zwitserland... Uh, dat is de andere wedstrijd. Manchester City tegen Basel. Eerste wedstrijd 4-0 voor City. Bij Basel even tussendoor zit uh, Wolf, Van Wolfswinkel op de bank. Maar wij gaan ons met name bezighouden met die kraker Spurs tegen Juventus. 2-2 in de eerste wedstrijd in Turijn. Uh, 2-0 voorsprong toen voor Juve. Dat nu in de aanval gaat, maar de paas is iets te hard. De paas van Higuain op uh, Blaise Matuidi. En uh, Toen dus 2-2 na een 2-0 voorsprong voor Juventus. Uh, Harry Kane onder andere die scoorde ook nog een gemiste penalty van Higuain. En dus kan dit een hele leuke worden op Wembley tussen deze twee uh, grootmachten. Harry Kane, de grote man bij uh, de Spurs, heeft de bal op zon gespeeld. Zon in het strafschopgebied. schiet. Oeh, dat is de eerste kans en wordt goed gered door Jean-Louis Buffon. Speelt hij zijn 158ste en misschien wel de laatste Europa Cup wedstrijd? Dat is de vraag. Bij de ploegen met rouwbanden ook een minuut stilte. Vanwege het overlijden van Astori. En dit was echt een grote kans. Bal aangespeeld door Kane op Son. Son schiet dan hard op de aanvoerder van Juventus: Gianluigi Buffon. Die de bal goed redt. En mazzel heeft dat de rebound die hij weggeeft niet voor de voeten kwam van een van de spelers van de Spurs. Het is dus een belangrijke wedstrijd voor beiden. Uh, ja, Als je kijkt naar de Spurs, die kunnen geen kampioen meer worden. Staan vierde in de Premier League. 20 punten achter Manchester City. En aan de andere kant, Juventus staat maar één puntje achter uh, Napoli. Maar een wedstrijd minder gespeeld. Daar is de competitie dus ook nog belangrijk voor. Kijken wat deze wedstrijd gaat opleveren. Spurs tegen Juventus. Een minuutje of uh, drie bezig. Stand 0-0. Als ik aan oranje denk, word ik gek. Dat is mijn alles. Dat zei Wout Weghorst afgelopen weekend in de Volkskrant. Ons coach Ronald Koeman maakte vanmiddag de voorselectie van het Nederlandse elftal bekend. En ja hoor, AZ-spits Wout Weghorst staat op de lijst van 33 spelers. Wout, goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond. Dankjewel. Dankjewel. Als, je, als je eraan denkt, word je gek, zei ik. Wat, wat, wat gebeurde dan als je gebeld wordt met je zit bij de voorselectie? Ja... Ja goed, was, uh, ja, ik, werd, ik werd niet gebeld. Ik, uh, ik stond eigenlijk op het trainingsveld, want uh, we, trainden, we trainden rond de tijd dat het, uh, dat het bekendgemaakt werd. Ja. Uh, dus ja goed, dat was een beetje uh, maar, nee, ja, een uh, ja, blijdschap. En uh, goed, voorafgaande uh, moet ik zeggen, afgelopen nacht wel uh, ietsjes uh, minder geslapen. En, uh, <lacht> ja, dan toch wel een beetje, ja goed, uiteindelijk hoor je de geluiden dat het uh, wel eens uh, ja, zou kunnen gebeuren. Uh, en uh, Ja. Het was uh, ja, blijdschap, super gaaf. Wout, vroeger werd, daar, uh, werd dan de trainer geïnformeerd hè? en die informeerde dan de spelers. Gaat het nog steeds zo? Um, ja, denk ik wel. Uiteindelijk uh, hoorden we het inderdaad op het veld. Uh, werd, uh, de training werd even uh, ja, kort stilgelegd tussen, uh, tussen een tweetal oefeningen door. En uh, ja, goed, toen, uh, ja, toen vertelde hij uh, het, uh, het goede nieuws. Dus Johan de Bron, uh, de trainer. Ja, dus dat was uh, inderdaad. Uh, ja, het moment waarop, uh, waarop ik het uh, ja, officieel hoorde. Ik had al wel wat, uh, wat lijntjes uitgegooid <laughs> naar de dokter. En uh, ik had al gezegd van, ah, weet je, als je iets weet of zo, dan, dan knik ik even naar me. Dus uh, ja, voorzichtig, uh, voorzichtig had ik al wat uitgegooid. Maar het, inderdaad, toen de trainer het definitief zei, uh, ja, toen, uh, toen ja, wist ik het helemaal zeker. En toen? Toen wist ik het helemaal zeker. Ja, ja en toen ja, wel ontlading. Uh, ja, enorme ja, blijdschap en... Uh, ja, dat is wel uh, ja het is natuurlijk hartstikke, hartstikke mooi dat je, dat je erbij zit. En uh, ja, dat uh, ja. Wel een boel, uh, Het is wel een voorselectie, hè? Ja, dat is natuurlijk het ding. ja Dat, dat, ja. dat, dat worden ja, nog dat meer slapeloze ik... nachten, denk ik. Ja, nou ja, goed, dat is uiteindelijk ook weer gelijk het uh, ja misschien een beetje lastiger. Maar nou ja, goed, uiteindelijk, uh, ik ja, dat heb ik eigenlijk vanaf het begin gezegd. Ja. Als ik bij deze, niet bij deze voorselectie had gezeten, dan uh, had ik. Uh, Waarschijnlijk sowieso niet bij de definitieve selectie te geven. Dus ja, goed, het uh, begin is er. En uh, ze geeft aan dat ik uh, op de goede weg ben. En ja, dat ik in ieder geval uh, ja, dat ik, uh, ik er dicht tegen haar zit. En uh, ja, goed, uiteindelijk uh, ja, zal gaan blijken of ik uh, of ik ook bij de definitieve selectie zit. Heb uh, je ja. Ja, wel met Koeman gesproken de afgelopen weken? Um, nee, eigenlijk niet. Uh, hij was uh, wel eens op de club, is, die, is die geweest. En uh, ja, toen hebben we elkaar uh, ja, korte hand, uh, kort hand geschud. Uh, en uh, ja, goed, dat, uh, daar, uh, daar was het op dat moment uh, bij uh, gebleven. Zeg, uh, drie AZ'ers, want ook Marco Bizzot, uh, de, de, de, de, de keeper... en Guus Teel, ook uh, bij die voorselectie. Ja, uh, hoe, hoe valt dat daar bij die club? Want dat is toch best bijzonder? Ja, nee, klopt. Uh, zo heel vaak inderdaad... Uh, komt er niet voor dat er, dat er een speler van AZ uh, ja, bij het Nederlands elftal uh, zit. Uh, Vincent Jans was natuurlijk nog wel uh, vorig jaar... Uh, maar goed, dat is ja, voor ons ook als, als club zijn, voor AZ als club, is dat gewoon een, natuurlijk een enorme, ja, ook een, enorme, een enorme boost. En ja, gewoon een teken dat we ja, dat we als club en als team zijn iets heel, iets heel goeds aan het neerzetten zijn. En ja, goed, ja, jij zelf dat... ook ja, natuurlijk, hè? Jij, ben, ben, ben, ben, ben, jij ontwikkelt ja. zich als een dolle. Ja, nee goed, ik zeg, en uiteindelijk is dan altijd, zijn er altijd altijd een niks aantal individuen die zich ja, daarin nog weer kunnen onderscheiden. Ja, het is gewoon, het gaat dit seizoen gaat het inderdaad hartstikke goed. En ik heb, ik heb alles gespeeld. Ik ben eigenlijk vanaf wedstrijd 4 ja, ook, ook aanvoerder geworden door ja, afwezigheid van, van ron in eerste instantie. En, ja, heb ik nu het hele seizoen als aanvoerder gespeeld en ja, ook in het team daar een belangrijke rol vervuld. En ja, los van. De statistieken zeg maar met 20 uh, ja, doelpunten heb ik nu geloof ik in, uh, in 28 wedstrijden. ja, ja dat, uh, daar, daar kan ik gewoon hartstikke tevreden mee zijn. En dat ben ik ook. Oké okay, Baud, dankjewel. We bellen je weer als je echt wordt geselecteerd. Afgesproken. Helemaal goed. Oké, okay. okay. okay. dankjewel. Gewoon naar Wijnald Meijer. Dankjewel. Die is in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen... allemaal lokale partijen aan bezoeken. Gisteren bij een student en starter in Utrecht. Nu bij Brabantse Kranendonk. proces Ik ben Bart, Bart Krijvanger. Ik ben 31 jaar en uh, woordvoerder van onze lijstproces. De auto's razen voorbij. Waar staan we? We staan hier op de kachpoelplaats, naast de A2, de kachpoelplaats in Marese. Belangrijke verkeersader en uh, die, uh, die slipt eigenlijk uh, elke ochtend uh, uh, dicht hier. En daar hebben wij in onze gemeente uh, uh, nou, uh, ook veel uh, overlast van. Uh, omdat mensen proberen af te snijden en uh, daar krijg je sluipverkeer uh, door de kernen. Dus jullie willen daar wat aan? gaan doen. Uh, we kunnen er wel voor zorgen natuurlijk, dat wij als gemeente, dat we daar ons uh, uh, sterk voor maken, dat er iets moet gebeuren. Het is dus wel een van de hete hangijzers hier. Ja. Voor de overige speerpunten moet ik misschien bij een van de lijsttrekkers zijn. Nou, ja, dat zou je, zou je inderdaad uh, kunnen, kunnen doen. Ik ben Marie Benakkers van Poppel, uh, 64 jaar. Ik zit voor 12 jaar voor de PvdA als raadslid uh, hier in de gemeenteraad. En nu ben ik dus een van de lijsttrekkers van Proces. En een van onze speerpunten is vooral ook de zorg. We hebben daarnaast duurzaamheid en anders bestuur hoog in het vaandelstaat. Ja, dat is geloof ik ook jullie slogan hè? Ja, duurzaam, sociaal en anders bestuur. Sociaal, vernieuwend en duurzaam kraandonk. En dat vernieuwend dat moet heel duidelijk naar voren komen. En vernieuwend wil niet alleen maar zeggen inhoudelijk vernieuwend. Maar dat werkt de manier waarop wij politiek willen bedrijven. We staan hier nu met vier man sterk. Nou ja, sorry, drie man, één ja? vrouw. Jij? Ik ben Henk Verlund. ik ben 69 jaar. Ik ben chef van de Burgt, ik ben uh, 25 jaar. Twee wat jongere gasten. Uh, jij en Henk iets ouder. Ja. Is dat typerend voor jullie partij? Nou, ja. Ja, dat klopt. Dat is een goede constatering. Jij bent wel de enige die niet zo'n mooie proces sjaal omheeft, zie ik. Vergeten? Uh, nog niet aangeschaft, maar dat gaat wel gebeuren. Je wacht eerst tot je in de raad zit? Ja, ja, nee. Het is de eerste keer dat ik de sales überhaupt zie. Ik neem aan, we gaan vandaag geen campagne voeren hier op de carpoolplek, hè? Want er nee, is helemaal niemand. Nee nee, nee, nee, nee. we gaan een campagne voeren in al onze kernen. We zijn proces. Die 6 staat voor alle zesde de kernen. En we gaan nog een uh, mooi procesbord uh, plaatsen. Echt op de klassieke manier? Ja? ja, dat hoort er ook bij. Gisteren was ik bij Student Starter. Uh, uh, uh, die zetten heel erg in op online dat jonge publiek uh, bereiken. Uh, uh, doen jullie dat ook, bijvoorbeeld? Ja, ja, ja, dat doen we ook. Facebook en op Twitter... En en dat proberen we ook wel op een andere manier te doen in de zin van niet alleen maar politieke inhoud, maar gewoon de mensen meenemen in hoe wij als proces bezig zijn. En dat is op campagnevlak, dat is op inhoudelijk vlak. Maar laten ze maar zien wat we doen. Jouw kofferbak staat open, dus daar duiken we even onder, omdat het regent. Ja. Maar de kofferbak kan niet eens dicht op dit moment. Hè? Nee, dat klopt. We hebben een heleboel palen erin zitten, wat verkiezingskrantjes, wat plakband en spijkers en een hamer en weet ik allemaal het is echt wat. Echt een campagnekofferbak ja, dit, hè? Ja. We gaan nu naar de Hoek Anjerstraat, Smits van Ooyelaan. Ja, zeg maar niks en, hoor. De, de, nee, maar dat is een mooie plek in Mahezen. Ik ken toevallig de familie die daar op de hoek woont. Die hebben daar een hele mooie heg. En dan mogen wij een groot paal achter die heg zetten. Dus dan zijn we heel prominent zichtbaar midden in het dorp. Dus we gaan echt ouderwets met palen en hamers aan de slag? Ja, ja dat gaan we direct doen. Ja. Hm. Nou, hopelijk komt het bord een beetje boven de heg uit. Hoor we straks... En straks, na negen uur, hebben we een bomvolle studio... gaat het heel veel over gamen. Maar dan ja, ook met hele positieve verhaal. NTO Radio 1. De Boekenweek komt eraan en gaat over de schoonheid van de natuur. De kou drukte als een stempel op het stramme land. Wat zijn de mooiste woorden die schrijvers aan de natuur hebben gewijd? De lege bomen stonden stil in de ijzige storm. Wij zijn op zoek naar jouw favoriete natuurfragment... in een roman of ander boek. Ga naar npo radio 1nl en stuur je mooiste natuurfragment in. De wereld was een afdruk geworden. Het feit van een voortdurend ogenblik. De natuur in boeken. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt... wordt er wereldwijd zo'n 292.000 uur aan video gestreamd.